Dit is nog steeds CFM Zandvoort, uw lekkerste station van uw regio. Ja, swingen op het ijs, doen we lekker mee. CFM on ice, Royonair on Air on ice, entertainment you, Entertainment for you on ice. Allemaal on ijs, hè, Pascal? Ja, wat het enige wat ik mis is die whisky on ice. Nee, hey, maar we gaan even kijken of die jongeren al op het ijs ons horen. Blijf maar lekker dansen, want we geven zometeen nog uh, zo even een leuke cd weg. Dus blijf lekker dansen op het ijs, want wie weet, willen jullie wel die mooie cd? We gaan op naar het nieuws, hè Pascal? Ja, het is bijna zoveel.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 Spanje zal zich straks als EU-voorzitter inspannen voor betere betrekkingen tussen Europa en Cuba. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Moratinos na een gesprek met zijn Cubaanse ambtgenoot Rodriguez. In de eerste helft van volgend jaar is Spanje EU-voorzitter. Van die gelegenheid wil het land gebruik maken om de verstandhouding te verbeteren. De EU eist al jaren dat Cuba voortgang maakt op het gebied van mensenrechten en democratisering. De Spaanse minister wil aan die eis vasthouden en rekent op toezeggingen van Cuba op dit punt. De eerste Martin Tonerprijs is toegekend aan striptekenaar Jan Kruis. De toonenprijs is een nieuwe oeuvreprijs van 25.000 euro. Jan Kruis, die 76 is, tekende voor het Weekblad Libellen... ruim 1100 afleveringen van Jan Jans en de Kinderen. Zijn eigen leven en gezin waren de inspiratiebron voor de strip... waarvan elk jaar ruim 125.000 albums worden verkocht.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 In de Duitse Noordhoorn hebben 200 mensen gedemonstreerd tegen de plannen voor vliegveld Twente. De gemeente Enschede onderzoekt of het voormalige militaire vliegveld een doorstart kan maken als burgerluchthaven. Volgens de gemeente geeft de nieuwe luchthaven de regio een economische impuls en is het project een bron van werkgelegenheid. De demonstranten wonen onder de aanvliegroute en zijn bang voor geluidsoverlast. Ze zeggen dat Enschede goochelt met werkgelegenheidscijfers en dat er veel minder banen bijkomen dan wordt gezegd. Het weer. Vanavond opnieuw regen en een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Morgen een groot deel van de dag grijs en regen of motregen. Het wordt 9 graden. Dit was het NOW. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Nee, geen de Euro Breakdown. U luistert nu naar het derde deel van Royal Air hier op ZFM Zandvoort. Speciaal voor vandaag, omdat we twee jaar bestaan met Royal Air. En eigenlijk ook over drie weken een afscheid nemen van Royal Air. We hebben een tweede. Of een twee uur durende langere... Dat klopt helemaal niet. We zenden uh, vandaag vier uur uit. Ja, speciaal vier uur Roy on Air... omdat we vandaag twee jaar bestaan. En dan gaan we langzaam op naar het nieuw jaar... met een nieuw radioprogramma Entertainment for You. Daar zijn we heel erg uh, trots uh, op. Hé, hey, um, ja, we zijn uh, benieuwd. Rudy staat op dit moment even buiten. Rudy, ja. hoe is het daar? Hoe ja, het ik daar? sta nu buiten. Ik sta een voor een paar stoere jongens. Ik wil graag jullie namen weten. Hoe heet jullie? Joey... Levi, Hans. Paul, Jimmy. En Jimmy. En uh, ik heb net met ze afgesproken dat ze ja, een liedje gaan zingen. Toch, jongens? En uh, hoe vinden jullie het hier? Ja, leuk. Leuk. leuk. Heel, heel, heel leuk. Heel Oké, okay, en uh, hoe lang zijn jullie al? Ja. Ze zijn heel lang hier. Uh... Ik ben er net. Oh, jij bent er net? En ja. ik ben uh, samen met me om half zeven gekomen. Ik, ik ben... Uh, Niet uh, zo schreeuwen, uh, jongen. Om een half uur of zo al. Alle vuurtje. Oké, okay, maar ik heb afgesproken met ze dat ze straks een, uh, ja, een leuk liedje gaan zingen. En mogen wij al weten wat voor liedje, Rudy? Weten jullie al welk liedje jullie gaan zingen? Schatje, mag ik je, je foto? foto. Kennen jullie dit? Schatje, Heb mag ik je foto? Ja? Oké, okay, dan gaan we die straks ja, die zingen. We willen ze allemaal horen, maar wij moeten hun toch even teleurstellen dat wij die niet hebben. Maar misschien vinden we hem zo meteen nog even. Nee, nah, maar hun zingen wel het beginnetje en dan komt het wel dan En achter... we kunnen, de mooiste die zingt krijgt een leuke cd. Jongens, luister. De mooiste die zingt krijgt een hele mooie cd. Vinden jullie dat leuk? En dit keer niet van zangerines. <laughs> nee, van Ed Niemand. <laughs> ja? Ja, we gaan even lekker naar het plaatje. Zometeen zijn we weer terug op het ijs. We bellen met popstar Henry met Shonies natuurlijk. Maar blijf lekker luisteren naar het derde deel van Royal Air. You're sorry now You wanna start again It's a bit too late Uh, CFM Zandvoort, uh, ja, live vanuit de studio en natuurlijk het gastensplein, want daar is een uh, hele mooie ijsbaan. En uh, ja, jij hebt ook wel eens uh, meegedaan aan een panel, toch? Uh, wat ook over het ijs ging, toch, Henry? Ja, dat was uh, Kinderdans op het ijs. Dat was voor het uh, Nelson Modellen kinderfonds, hè? Dat klopt inderdaad, ja, dat heb je goed gezien. <laughs> hey Henry, met Sjolius natuurlijk. Hey. Hey. hey Henry, hoe is het met ja. je? Ja, ik heb het heel erg druk gehad. Uh, ik had gisteren een, een optreden, Dat was namelijk een bekendmaking van, we hebben een single opgenomen voor het Kankerfonds, met een, ook met een aantal andere artiesten. Dat heet Maak Het Minder Zwaar, Die komt binnenkort zal hij wel uitkomen op, uh, op, op internet. Uh, daarnaast heb ik nog een, uh, hebben ze me gevraagd van Henrique, kan je niet een kerstsingeltje opnemen? Oké. Okay. Ja. Nou, dat heb ik dus gedaan, en die heb ik op YouTube geplaatst. En Dat nummer dat heet Christmas for Cowboys. En dan toetje je daar gewoon in, Christmas for Cowboys. En dan spaart hij Henry van Wijmeren en dan kom je er vanzelf op uit. dus, okay. uh, dus er zijn allemaal weer leuke dingetjes rondom de kerst, hè? Ja, zeker weten. Ik ben, dit jaar ben ik er een voet bij, hè? Hé, hey, Henry, ja. wij hadden een opmerkelijk bericht van Gerard Joling... ...wat op zijn kerstkaart, ja, op zijn kerstkaart stond. En dat was pijp voorzichtig. Wat staat er op jouw kerstkaart? Nou, zo, zoveel ben ik nog niet gekomen, hoor, wat dat betreft... Maar uh, de, de kerstkaarten die moet ik op een gegeven moment allemaal nog klaarmaken. En uh, ik heb geen idee wat ik op ga zetten. Maar uh, daar moet ik nog even over nadenken. Vragen we, we volgende de keer wel weer. We wachten eerst eens op Sinterklaas, of niet dan? Ja, dat is waar. Want uh, 5 december, uh, ja, een geweldige dag. En uh, we gaan natuurlijk op ook stel naar shownieuws. Henry, wat ja. heb je uit je showbizkast uh, getrokken? Nou, ik heb inderdaad uh, gezien dat Jack Spijkerman uh, flink van leer is getrokken naar uh, Patricia Pay. En, uh, ik weet niet waar ze, zijn, waar ze zich mee bemoeit. Maar goed, hij had, hij had er in ieder geval geen goed woord voor over voor, uh, voor Patricia Pai. Dat ze met 20 jaar, jongens de, doet uh, of laat fotograferen. Uh, en, uh, dat, ze, dat, dat ze vertelt uh, dat hij Adam Curry op een gegeven moment uh, naar bed is geweest tijdens het huwelijk en dat soort dingen meer. Ja goed, als Patricia dat kwijt wil, dan moet ze dat zelf weten. En daar heeft, denk ik uh, meneer Spijker niet zoveel mee te maken, dacht ik toch. Hè? Nou goed, dat, dat is dan op een gegeven moment zijn probleem. Dan hebben we in ieder geval iets wat, uh, wat verkrijgbaar is op de markt. Het is Ed, Ed kan niet wel gekker worden, Roy, trouwens hoor. Maar, uh, er is een paar te verkrijgbaar op de markt. Dat is gemaakt van het DNA van Michael Jackson. Oh, wel heel toepasselijk met deze uitzending. Ja, ja, ja. Uh, Het is ongelooflijk. Uh, dat is de uh, John uh, Resikoff. Rees niet je moet ik het zeggen. Hij heeft een flinke collectie van de beroemdheden in zijn bezit. En uh, daar heeft hij op een gegeven moment. Nou een, uh, van, van haren van Michael Jackson gemaakt. en dan heeft hij een paar filmpjes op, op, op de markt gebracht. Oké, okay, en hij kan, hij kan dat, uh, dat DNA verdubbelen of zo. zodat hij oneindig uh, wat uh, geurtjes kan maken. Ik heb geen idee, maar het is natuurlijk weer gigantische reclame-stunt. Dat kun je, je natuurlijk wel voorstellen. Ja, precies. Maar als, de mensen, als de mensen dat lekker vinden, ja, dan kopen ze het toch maar. Moet een lekker luchtje van Nielsen. <laughs> ja, ja, precies, dat zo vlak voor kerstmis. En, uh, maar ja, in ieder geval, ik, ik had het net over het dik afvroeg, erbij was met een kerstsingel. Maar ja, Thomas Berger kan ook wat van, die heeft, zijn, die heeft zijn kerstbommel opgezet hier vanmorgen. Oké. Okay. Dan wist je dat niet? Nee. Nee, want uh, hij, was, hij werd een beetje chagrijnig van, van, die, van die irritante lampjes. Dat heeft, heeft hij op Twitter gezet, hè? Ja. En uh, hij zat in ieder geval half in zijn woonkamer, dus uh, hij is helemaal in de wolken met zijn nieuwe vriendin en uh, met de gouden plaat natuurlijk met zijn nummer één hit. Dus wat dat betreft, uh, Thomas Berger is er weer goed mee bezig. Dat was wel heel leuk, want dat vroegen wij hem vorige week nog in de uitzending. Van wat we ja. hadden we gisteren vorige week in de uitzending? Van ja. verwacht je een gouden plaat? Nou, hij was er wel bijna zeker van. Nou, het is ook echt gebeurd, hè? Ja, ja, ja absoluut. En, uh, en zeg wat dat betreft, doet hij het helemaal niet slecht, hoor. En uh, ik vind het hem ook wel, want ik vind het die jongen die heeft een hele goede stem. En hij heeft heel, heel veel. Uh, van Mark is hij thuis, dus wat dat betreft, hij, hij kan ook heel goed Engels zingen en Nederlandstalig, dus wat dat betreft, daar hoorden we best wel veel van. Hij is nog jong, dus uh, hij kan nog jaren mee. Hè? Ja, ik denk dat het uh, wel helemaal goed komt met hem. Ja, en dan heb ik op een gegeven moment ook nog heel zwaar nieuws van, uh, over Jan Smit, Vertel, uh, vertel. Van, ja, ze hadden een Chihuahua, hadden ze uh, <laughs> geadopteerd, ge hè. Daar hadden we het er straks uh, al over, ja. <laughs> ja, ja. Ja, goed, die hebben ze terug moeten merken dat de kennel, want die was hartstikke ziek, een hij te zijn. Ah. En uh, ja, een week later is hij deze daar overleden. Dus uh, ja, ze zien wel. Maar wat ik op een gegeven moment ook dan lees, is dat er uh, primeurjaars in Volendam die zeggen van, ja, hij kan, hij kan hij had er helemaal geen tijd voor. Uh, hij piest het hele huis onder. En, uh, ja, goed, en hij schijnt een beetje bijtrekker te zijn geweest. Maar ja, dat hoort bij, bij kleine rondjes. Hè? Ja, ja. Die ja, die moeten, moeten zich groot al. voordoen hè. Ja, precies. Ja, en natuurlijk wil ik het met jullie natuurlijk even hebben over de nieuwe popstars, want uh, zoals jullie het misschien wel gezien hebben, dat heeft uh, ruim 1,6 miljoen kijkers getrokken. Zo, zo, dat is wel weer knap van ze. Ja, absoluut. Ik, zeg het, ik heb het helaas gisteren niet laten kunnen zien, omdat ik inderdaad uh, bij de presentatie van, uh, van die single was. Maar uh, als ik kijk naar wat ik, wat ik hier en daar wat gezien heb, dan zeg ik nou, het, het, het niveau is heel erg hoog. En, uh, ja, vanavond is er weer een uitslag, denk ik. Hè? Weet je wie uh, mystery popstar Paars is, uh, Henry? Ik heb geen idee, weet jij dat? Ja, ja ik heb het gisteren gezien. Het is, de het is de dochter van ja, en dan heb je er altijd twee, mark Klein Essink en die andere. En die andere. Daar Robert is het, de Brink. Ja, Robert, nee. ja, Robert de Brink, de dochter van Robert de ja, ik ken, het, ik, ken het, ik, ken het, ik ken het helemaal niet. dus is een lot en ze kreeg de meeste punten. Dus uh, ja, en ze kan goed zingen. Het is dus echt een top Ja, er zijn inderdaad bij die, die topstars die echt kunnen zingen. Ja, en dat, dat, dat verbaast me toch wel. En uh, er, is, er is nog steeds meer verborgen talent. Dat zie je wel, hè? Ja, ik vind dit jaar de mannen een beetje tegenvallen. Maar de vrouwen, die, uh, ja, die, zijn, uh, die zijn er goed bij. Ja, absoluut. Dus uh, ik zeg, wat dat betreft sta ik niet van te kijken hoor. Eerlijk gezegd, er is genoeg, genoeg talent. Maar niet iedereen geeft ze eigenlijk natuurlijk op voor zo'n uh, zo show. En uh, als je het als mistiepopstakel kan doen... ...dat is natuurlijk best wel interessant dan. En dat is misschien weer in een andere dimensie. Precies. Dat ja, is alles bekende Nederlanders, dus uh, wat dat betreft. Maar in ieder geval, uh, ze doen het hartstikke goed. En als je dan wel praat over 1,6 miljoen kijkers... ...dan doe je inderdaad uh, op de vrijdagavond inderdaad helemaal niet slecht. Dus uh, en als je dan het vergelijkt met Flikker, Flikker Maastricht bijvoorbeeld... Die, ...die dan praat je over 1,3 miljoen kijkers... Nou, dan zijn er heel veel mensen thuis momenteel. Ja, ja het is niet zo mooi weer, hè? Daarom even... en de recessie. Hoe is, is het weer in Zandvoort? Is het hoe is het weer daar? Nou, nou, we zijn heerlijk wel. aan het schaatsen hoor. To uh, even kijken hoe het met één moment hoor, Henry. Even kijken hoe het oh, met Rudy het gaat. Rudy, hoe is het daar? <laughs> nou, het gaat hier goed. <hijen> hey. Teller ja. bij over mij en we gaan. Zo... Op staat de tekst pagina 888. <laughs> hey, <laughs> hey, hey, hij gaat uh, sorry, goed Rudy, uh, Je moet yeah. ietsje dichterbij komen naar de studio. Want uh, de verbinding was, is niet helemaal goed. Maar in ieder geval, Rudy staat op het ijs uh, hier op het gaswisplein. Dus dat is helemaal leuk. Maar Henry, een ander nieuwtje. Ja, Robbie Williams doet live uh, huwelijks aan ja, ik heb er iets over gelezen. Wat was, wat was er nou precies? Uh, Praat me voorbij met, met Robbie Williams. Wat nee, in ieder geval op? Robbie Williams heeft uh, de 35-jarige Brit in Australi op de Australische radio uh, ten huwelijke uh, gevraagd. Terwijl die promotie deed voor zijn, uh, nieuwe, uh, ja, zijn nieuwe cd. Ja, was het niet zo dat het eigenlijk meer een geintje was, eigenlijk? Of uh, was, was het nou serieus? Wat denk je het zelfs? was uh, toch serieus, uh, is later nog gepubliceerd. Ja, ja, dat is iets dat we dan. Uh, ja, hier, ik heb het hier inderdaad een uh, stukje voor me heb ik staan. Dat het inderdaad geen grap is. Dus uh, ik ben benieuwd. Robbie Williams en uh, een aanzoek doen. Perfect. Ja. Dus dan krijgen we weer een, een show-nieuws, uh, show of show-nieuws, Een, een show-bruiloft uh, natuurlijk. Hè. Ja, dat is wel, wel heel erg leuk. En uh, waarschijnlijk is hij de zesde bij Live for You, hè? bij RTO4. Ik ben, ik ben benieuwd. Laat maar gebeuren. En dan is niemand minder dan ik zelf daarbij. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat heb je ook al geregeld, hoor. Ja, natuurlijk. Prima gedaan, jongen. Hey, Henry, Prima er gedaan. is ook nog wat met een frituurpan. Weet je daar wat van? <laughs> de frituurpan weet ik even niks. Ik even ja, Marco Bezato heeft natuurlijk zijn uh, grote, ja, grote verkoop gehad rondom de Entertainment Group. Hè? En daar ja. was, uh, was een speciale frituurpan te koop. En die heeft uh, niemand minder dan uh, Jeroen Kijk in de Vecht. Ja, hey, Ruud de Wild. Uh, Ruud de Wild en uh, meneer Kijk in de Vecht hebben daar uh, ja, een frituurpan gekocht. En die hebben ze weer netjes teruggegeven aan Marco Bezato. Dat ja, is uh, ah, toch netjes, hè? Die hebben hem voor 220 euro uh, gekocht toen de tijd. dat dus ja, is misschien... wel erg leuk, ja. ondertussen on heel veel feestjes gegeven. Ja, misschien is dat wel iets voor uh, de moeder van Jan Smit, voor de uitzet of zo van Jan. <laughs> Alles is weg. <laughs> ja, ik kon het niet later. ik kom het niet later. Maar ik dacht, maak je een grapje tussendoor, hè? Maar uh, ja, in ieder geval, ja, jongens, dat is iets wat, wat dat, dat, dat, dat heb ik het uh, zover weer gehad. Wat over de show Want dus, ik heb er niks meer op staan op dit moment. Nou, wij hebben nog wel. Wat ja. heb jij ook? Uh, gehoord Ach, ja. dat er een grote muziekfeest uh, komt op Museumplein. Sorry, een correctie. Ik zei net, uh, Ik zei het uh, de dam. Maar ik bedoel Museumplein. Mm -hmm. ja, uh, met, wel. Uh, ja, ook over Marco Besato. Marco Besato ja. komt gewoon weer keihard terug op Museumplein op uh, 31 december. Nou, dan hoop ik maar dat het niet sneeuwt. Uh, <laughs> het, dat het goed weer is. Want dat is natuurlijk altijd een risico. Als je dat, zo, dat soort dingen doet en uh, je gaat iets groots organiseren... dan loop uh, je ook het risico dat het dan heel slecht weer is... en dat alles in het water valt of in de sneeuw valt natuurlijk. Hè. Maar ja goed, ik, ik, ik, ik, ik, ik laat mij eigenlijk wel verrassen natuurlijk. Hè. We zijn benieuwd, we zijn benieuwd. We gaan het ja. allemaal uh, meemaken. Tot slot, uh, Gerard Joling wordt absoluut geen topper. Nou, hij ma maakte het vorige week al bij ons op de radio uh, bekend... dat hij uh, geen ja, ja, uh, topper ja. wordt. Maar wie wordt dan een nieuwe topper? In ieder geval ook geen paal de leeuw. Want die heeft laten weten in de Koen en Sanders show. dat hij het ook niet wordt. Nu is uh, op dit moment nog uh, Benno uh, de leeuw op zoek naar de nieuwe topper. Gordon wordt weer opnieuw genoemd. Ja, of dat, of, dat, of dat verstandig is, weet ik niet. Je, weet, je, weet, je kent mijn mening erover. Ik vind dat op dit moment uh, de, de, de kwaliteiten van de, van de stemmen onderling, dus de, de, het, het harmonisch geluid eigenlijk van, van de toppers, gewoon te wensen overlaat. En het lijkt me geen goede zaak als daar ik gewoon weer terug bij gevraagd wordt. Maar ja, dat moeten ze zelf weten. Uh, ik, ik zeg nog altijd dat Gerard Jolik nog steeds de beste stem heeft uh, die erbij past. Dan krijg, je, dan, ja, dan krijg je een harmonisch geluid. Krijg je, want, dan heeft, iedereen heeft een aparte stem. En dat samengemixt, dat klinkt goed. Ja, daar heb je helemaal ja. gelijk in. Inderdaad, Gordon die valt er helemaal buiten. Ja, vind ik wel. Hè. Misschien ja. dat er andere mensen zijn of andere zangers zijn die wel bij, bij Gordons stemgeluid uh, passen. Maar uh, niet bij de toppers op dit moment. Oké, okay, nou, ik heb in ieder geval begrepen dat, ze tot, uh, dat de onderhandelingen zwaar bezig zijn. En dat het dik in zit dat het uh, toch gaat worden. Ja, goed, dat is dan een keuze die ze zelf moeten maken. je ziet wat er gebeurd is in Rusland tijdens het Songfestival. Dan ja. ga je natuurlijk af als en ze gieten. En niet omdat ze niet kunnen zingen onderling. Maar het totaalplaatje klopt niet. De nee. het, het, het totaalsound is gewoon niet goed. En dat, dat moet je op een gegeven moment jaar neerleggen, en als je dan toch maar weer als van de lente naar terug moet gaan halen. Dan denk je, ja, dat doe je iets niet goed en dan heb je toch uh, heb je het niet goed begrepen. Wie ja, past er dan wel volgens jou bij? Uh, ja, natuurlijk, dat heb ik al eerder gezegd, dat, dat, het, of, Gordon, dat is natuurlijk Gerard Joling. Gerard Joling is natuurlijk de man die uh, dat, dat gewoon compleet maakt. Die heeft een dusdanige stem die aansluit bij het harmonisch geluid, en dat is natuurlijk een hele mooie uitdrukking die ik zeg, maar het harmonisch geheel, daar hoort Gerard Joling wel bij en Gordon op dit moment gewoon niet. nee dan nou, laten we hopen dat hij meeluistert. Want eh, voor mij, mijn persoonlijke keuze is het inderdaad ook. Gerard Joling weer back to the toppers. Natuurlijk, zeker. En als je kijkt naar, naar Gerard Joling, uh, naar Gordon en uh, heeft er iemand anders erbij. Dat zou natuurlijk ook een hele goede combinatie kunnen zijn. Absoluut. Maar het heeft, het heeft gewoon te maken met ze uh, dus kunnen alle drie wel zingen. Dat is het probleem helemaal niet. Maar het moet harmonisch goed klinken. Nou, en dat, dat, dat was gewoon het grote probleem ook in Rusland destijds. En dat, dat het, het kwam gewoon niet over. En kijk eens, kijk, als ik een voorbeeld mag noemen, als ik kijk naar de Eagles, als ik dat als voorbeeld pak... elk stemmetje wat daar gezongen wordt, dat klinkt zo apart, maar totaal is het geweldig. Nou, en dat is iets wat je bij de toppers ook moet zoeken naar mijn mening. Met mee? We, zijn, we zijn helemaal stil van jou. Ja goed, ja, goed. Ik, heb, ik heb er natuurlijk een beetje over uh, nagedacht wat is er nou precies gebeurd. en Dit is hetgeen wat mij dus gewoon opgevallen is. En daar moet je naar zoeken, naar de juiste, de, de, de juiste sleutel, de juiste combinaties bij elkaar... En, uh, ja goed dan, ik zou het op dit moment even niet weten wie daar zo gauw bij past. Dat moet je uitproberen denk ik. Inderdaad. hey Henry, mogen ja. wij jou weer heel erg bedanken voor het shownieuws? Natuurlijk, graag gedaan. we spreken daad. jou zeker volgende week weer. Dan zijn we er weer. Oké, okay, heel okay. erg bedankt hè. Dag Henry. Hé hey, Henry, trouwens, je zit er alweer ja, anderhalf jaar bij hè, bij uh, ons radioprogramma Roy on Air. Ja, dat kun je wel zeggen. Zeg. Het gaat toch snel de tijd. Hè? Ja, heel erg leuk. Dat dit jaar bestaat Rayon Of dit, deze dag bestaat Royoner alweer twee jaar. En ja. Uh, ja, we gaan volgende. Over de drie weken gaan we over naar het nieuwe radioprogramma. Ja, goed. Dan, dan, gaan, we, dan gaan we kijken hoe dat precies gaat inpassen. Maar jongens, je weet het, ik ben beschikbaar, dus je kunt me altijd bellen en ik werk er gewoon lekker mee. Gezellig. En het wordt, het wordt ook weer tijd als ik een naar ons antwoord kom. Als ik in de buurt ben, dan bel ik jullie op als ik op een zaterdag in de buurt ben. En dan kom ik kom gezellig dus even lang eens even langs. Nou, dat Kijk. is uh, helemaal uh, heel erg leuk ja? om te horen. Wij spreken jou. Heel erg bedankt. Is goed jongens. Hey, hoi! hoi, hoi. Het zusje van, ik denk dat ze dat gewoon de rest van hun leven blijft horen. Het zusje van Monique Smit was dat een lekker plaatje. En uh, ja, wij gaan eventjes kijken of onze collega buiten, Rudy, hoe die ervoor uh, staat. Rudy, hoor je ons? Nee. <laughs> Rudy hoort ons niet. Rudy! Laat je eens even horen. Nee, Rudy, die, uh, ik denk dat je batterijtjes leeg zijn. We moeten zien, je moet je even opladen. <laughs> Duracell konijntje, hè? Nee, we geven gewoon zijn telefoon zo meteen even in zijn hand... en we bellen hem zo meteen gewoon even op. Ja, dat doen we. we gaan eventjes, dan moeten we even improviseren. We gooien weer even anders erin. We zitten natuurlijk in de Sinterklaastijd, hè? Ja. Dus uh, dat kunnen we niet, uh, niet zomaar voorbij laten gaan. Dus we doen even een lekkere Sinter pra Sinterklaas praten doorheen. En dan gaan we even zorgen dat Rudy dadelijk weer helemaal in de lucht is. Hey Zou zijn. Een boot op zonnepanelen. Dat zou toch zoveel schelen. Een boot zonder rook. Ja, dat vindt toch iedereen. Muziek. Dat uh, vindt Rudy vast ook. Hebben de kinderen daar een beetje lekker gedanst, uh, Rudy? Nou, die kinderen die, uh, zitten alleen maar vragen te stellen van... Uh, wat is dit en wat is dat? En voor welke club ben jij? En uh, tegen wie staat Ajax? Ah. Welke, welke club zijn hun dan? Het is een arme dat zit allemaal wel goed. Dan wil ik gewoon de herdertjes, laten we me, me <laughs> nachten. Oh, joks. Oh, joks. <laughs> maar uh, ze gaan allemaal wat zingen voor ons, hè? Ja, zingen en ik heb een dansplaatje okay, drie, voor hun. Twee, één. Schatje, mag ik je foto? Heb je een foto voor mij? Schatje, mag ik je foto? En doe de ook je nummer bij. Schatje, mag ik je foto? Heb je een foto voor mij? Schatje, mag ik je foto? Oké, stop de muziek. Stop de muziek. Ja, wat doe jij nou weer? Ja, dit is het nummer wat jij vroeg, jongen. Ja. Hé, hey, uh, jongens. Rudy. Ja, jij bent ja. scheidsrechter hier eventjes, hè? Hey, wij zetten nog even een plaat op. Ja. En dan, um, ja, dan de winnaar van deze plaat, uh, die het leukste danst op het ijs, met jou. Dus trek je schaatsen maar aan. <laughs> <laughs> Toen was het stil. Ben je er nog? <laughs> ga verder. Met je schaatsen aan. Ja. Ga jij met die kinderen lekker dansen zo? Dan... Oké, okay, en dan gaan we kijken wie het beste danst. En die krijgt een uh, cadeautje voor ons of een cd'tje. Ja, en dat is deze cd. Luister maar. Ik ben met Pannekes beste. Ik hou van Lamai. Na -na, na na na na na na met mij is het nooit saai. Ja, lekker swingende muziek. Ondertussen willen we de luisteraars er zeg even op Dat jullie ons kunnen bellen op 023 573 1969. Ik herhaal het nog een keer. 023 573 1969. Heb je een verzoekje? Bel ons even en we draaien hem voor je. En uh, langzamerhand gaan wij uh, richting Rudy. Rudy, Rudy, Rudy! Ja, ik ben uh, bezig hoor. Ja, wat ben je aan het doen? Ja, om schaatsen aan te doen natuurlijk. Ja, want jij krijgt ook de uitdaging om je schaatsen aan te doen... ...en een dansje met die kinderen te doen en een leuke cd weg te geven, hè? Ja, als je nog één momentje hebt. Dat uh, komt uh, helemaal goed. Ga jij schaatsen? <laughs> <laughs> ik ga schaatsen. Echo. Echo. <laughs> Gaat het goed, uh, Rudy? Ik heb er pas één aan, nu komt die tweede. Hebben ze wel een maat 48? Nou, ik heb maat 52, dus het maakt niet uit. Oh. nee, oh. nee. <laughs> ik, ik, zag dat ze ook een, een, een, een zo'n apparaat hebben waarmee ze scherp kunnen stellen. Dus misschien uh, wel eventjes, uh, misschien kun je ze eerst even een beetje scherp laten maken voordat je uh, het ijs op gaat. Niet doen, joh. Ja, hè. <laughs> ja, <laughs> toen was hij stil. <laughs> ja, ik ben bezig, joh. Weet je wat, dan draaien we nog even een plaatje en dan horen we je zo.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 Je haren los terwijl waar je ogen zeggen: pak me maar. Vergeet wegen bij wat wij nu doen: is dirty dancing een klopdans? Waar gaat dit straks naartoe? Is dit chans of is dit kans? Het is niet normaal wat je met me doet als je zacht is Het is niet normaal. En ondertussen uh, heeft Rudi zijn, uh, zijn schaatsen aangetrokken en staat hij op het ijs. Of niet Rudy? Ik sta uh, ja, op het ijs, als je ijs kan noemen, maar het is ijs. Het is een puzzel. Het is een puzzel. Een, keer. Oh, een puzzel. Oké. Okay. Die heb jij net even in elkaar gelegd en je kunt er nu lekker op schaatsen. <laughs> ja. Oh, ik, ik zie... Uh, <laughs> Roy die uh, staat naar buiten te kijken. Je moet even een pirouetje doen, jongen. Ik moet een pirouetje, hè? Ja, even een pirouetje. Oh. Oké, okay, jongens. Kom bij klaar. we gaan beginnen. Ja, we wat ben je van plan, Rudy? zijn jullie er klaar voor? Hé hey Rudy, wat zijn jullie van plan? We zijn van plan om, ja, met z'n allen de Michael Jackson moves te doen. Dus degene die het beste Michael Jackson kan nadoen, of gewoon het beste kan dansen eigenlijk, die kan een hele mooie cd winnen van Hit What Now. Oké, blijf lekker aan de lijn Rudy, en wij gaan Michael Jackson voor je draaien. Billie Jean, hier op z'n je Billie Dit is Michael Jackson al in de uitzending. Plaatje nummer 3 van Michael Jackson. Speciaal voor de kids. Hé, hey, en we gaan even snel naar Rudy. Oh, je bent heel snel. Ik denk ik doe hem nog even lekker zo langzaam, langzaam weghalen. Okay. Maar we gaan naar Rudy. Rudy. Ja, ja. Hé, hey, uh, ja, ik ben wel benieuwd. Uh, hoe was het nou? Ik vond dat er, uh, ja, wel een paar iPlinkers bij zat, hè. Ik vond, weet je, wat je ja, nou? Jimmy en. Nee, ik, ik, ik was het ego. Joey! Ik, ik, was... ik, ik, ik vond die Joey en uh, Jimmy, toch wel het best, die heb ik in die finale gestopt. Nou, mijn... Maar ik moet zeggen, de keuze ja. is erg moeilijk hoor. Ja, ik uh, okay. Dus ik weet niet of we twee prijzen hebben. Nee, oh ja, Ja. hij wat ja. leuk? <laughs> er ja. wordt hier uh, naast gezocht naar tweede prijzen. Oh, er wordt gezocht joh. Hoor ja dus maar, we kunnen er nog niks beloven maar we zijn er wel mee doen, bezig maar het talent is hoog hoor hier ja nee, jongens, het, tekst, het zijn allemaal echte Michael Jackson lookalikes ze kunnen allemaal meegaan met SBS nou ik denk het wel is dat wat voor jullie jongens we doen met Michael Jackson ja. uh, met Michael Jackson ja. Ja, ja. Op SBS ja ja ja, ja? ja. <laughs> oké <Okay. laughs> hey, veel plezier nog even op het ijs we gaan even door met wat muziek Dankjewel. Uh, Oké, okay, ja. En we hebben we het er straks al een keer over gehad. Django Wagner. Volgende week live in de uitzending. En we hebben fotokaarten gesigneerd en wel voor jullie klaar liggen. Laat even een krabbel achter op Hypes. En voor de eerste vijf mensen krijgen, hebben we een kaart klaar liggen. Met een handtekeningetje erop van Django. Verder misschien nog even leuk om te weten. Django die is genomineerd voor de beste nieuwkomer dit jaar. Uh, bij uh, bij Sterren.nl. We gaan eventjes luisteren naar een lekker nummertje van Django Wagner.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 waar had ik dat dan verdiend? Je kreeg wat je hebben moest, maar nu sta ik in de kou. Ik vraag het je nu weer, probeer het nog een keer. Je bent voor mij. Jungle Wagner. Hier op c Het lekkerste station van uw regio. Um, ja, we hebben een beller. Goedenavond, met wie spreek ik? Hoi, met Laura. Hey, Laura. Hi. Wat kunnen we voor jou doen? Ja, ik wil de plaatje aanvragen van Mika. Oké, okay, gezellig. Ja, take it. Uh, nee, want relax, take it easy. Dat is hem. Ja, dat is hem. Hey, Laura, waar kom je vandaan? Ik kom uit de Muiden Oh, dus jij zit ook via internet te luisteren? Ja. Nou, dat is wel grappig. Alle Zandvoorters die blijven stil. En alle mensen buiten Zandvoort, die beginnen massaal te bellen. Ja. Nou, leuk dat je even gebeld hebt. We gaan hem voor je draaien. Relax, take it easy van Mika. Dankjewel. En ja, ja, blijf, blijf lekker je. luisteren. Doei, doei. Doei. doei. En Mika was dat speciaal op bezoek van Laura uit IJmuiden. We hebben een groot aantal luisteraars, dat begint we langzaam wel te merken. Wil jullie ook een uitzending komen, bel dan rustig eventjes. 023 573 1969 Ik herhaal het nog een keer. 023 573 1969 Ik voel mijn lichaam te lang. Ik je daar zien staan. Lachen naar een ander, wat doe je mij toch aan? Ik je soms je veronder, denk ik jou zo pijn. Iedereen maakt fouten wat zouden we? Yeah. Ja, twee weken geleden spraken we hem nog live. Frans Duits met zijn lekkere nummer Lieveling. Een grote hit op dit moment. Ja. En uh, ja, we gaan uh, richting het journaal. Dus uh, we gaan langzaam eventjes weer wat rustige muziek draaien. En dan gaan we het journaal even doen. En daarna zien jullie ons gewoon weer terug. We gaan even een beetje kerst erin gooien. Wat vind je daarvan, Rodin? Ja, een een beetje zweertig. Die... Ja, precies. De schaatsbaan staat er. Gezellig. Fictieve sneeuw, wat wil je nog meer? Ja. <laughs> Hartstikke leuk. Het is niet die Whitney. Ik weet niet, ik weet niet. René vroeger en zijn vrienden. Oftewel de toppers. All I want for Christmas is you.